بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا أما بعد ودعاك الله جل وعلا voor zijn vele gunsten. Zoals hij ook zegt. En er is geen gunst. Dat jullie gegeven is. Behalve dat die. Van Allah is. En ook zegt Allah Ta'ala. En wat betreft de gunsten van jouw Heer. Voorwaar vermeel deze. En noem deze. Dus ik bedank Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dat hij het voor ons heeft gemakkelijk. Om samen bijeen in een van zijn huizen te komen en zijn boek en zijn een aandeel hebben in de kennis waarmee hij tevreden is. Vandaag hadden we afgesproken dat het de bedoeling was dat de eerste vijf lessen, maar dit is de dertiende les, dat de eerste vijf lessen ...een beetje herhaald zouden worden. Dus eerste les, het vijfde les. Ik heb vandaag zelf gekozen voor een wat makkelijker aanpak. Dus dat is dat ik niet echt vragen ga stellen. Maar dat ik van jullie zelf wil weten wat jullie hebben herhaald. Dus wat is datgene wat jij hebt opgestoken... Nadat je deze vijf lessen hebt herhaald. En dat is ook om het voor jullie te vergemakkelijken. Dus jullie kunnen ja, niet beginnen. Wat hebben jullie ervoor opgestoken in deze vijf lessen? Laat het Heeft iemand ze herhaald of moet ik gelijk doorgaan met deze les van vandaag? maar gewoon Nee, nee. Ik dacht gewoon gemakkelijker maken. Yani degene die zelf wat te melden heeft, die kan het melden. Dat is makkelijker. Begin jij? Begin jij? De betekenis van Bismillah De betekenis van al -bismillah. dus Wat is de betekenis van al -bismillah? Oftewel, wat haal je eruit? Dat je Baraka zoekt. in dat je uh, gaat trainen. Zegeningen zoekt, alvorens je begint met het naad. Al-Besmela. En dat is natuurlijk afgeleid vanuit de Koran. En ook vanuit de Sunnah van de profeet. Dat hij brieven schreef naar de muluk. naar de koningen en dergelijke. En hij begon zijn brieven met Al-Besmela. Oké, okay, wat nog meer? Dus het belang van kennis en het opdoen van kennis. Je bent eigenlijk elke les, elke les naar voren, zeg maar. Oké, okay, dus gewoon algemeen samengevat dat je uh, het nut en dat je het belang inziet bij het zoeken van kennis. Islamitische kennis vergaren. Heb je dan ook uh, wat uh, specifieke profijtvolle uh, punten die je kan opnoemen voor degene die kennis zoeken, wat voor beloning ze zij hebben, zijn er bepaalde richtlijnen, zijn er bepaalde voorwaarden of is het gewoon ook zeg maar dat uh, alles uh, zelfs de vissen in de zee die vraag geeft is voor degene die kennis opdoet en uh, ja en Allah subhanahu wa ta'ala prijst degene die kennis ook op de de Koran. Ja. Ken je misschien ook het vers? Uh, uh, dus Zeg, zijn degenen die weten hetzelfde als degenen die niet weten? Dat is het. Ook een vers in de Koran. Oké. Okay. Jeet. Uh, iemand nog wat meer? Oké, okay, dus dat zijn eigenlijk een aantal richtlijnen en voorwaarden bij het zoeken van kennis dat de intentie, de niya, omwille van allah taala moet zijn. En dat is ook wat wij hebben genoemd tijdens de lessen, zoals een bekende uitspraak, en dit is eigenlijk een hele uh, mooie uitspraak die jou op weg helpt, zijn de woorden van de imam, imam al-Ahmed r.a. Imam Ahmed die zei over kennis, hij zegt er is niets gelijk aan kennis. La şey. er is niets gelijk. Na de faraid, na de verplichte zaken, is er niet iets beters in de nawafil dan het zoeken naar kennis in sahhatin als Al de intentie correct is. Wat voor, voor intentie moet je hebben? Correcte uh, intentie, ra'f al ilmi. Aan nefsik en aan Dus dat jij zelf niet onwetend blijft. En dat je de anderen ook niet onwetend laat blijven. Dus dat is datgene wat de broeder vermeldt. Nog meer? Zorah de Asr. Als alleen die Sora. in deze Sora naar beneden zou uh, ingezonden worden. dan uh, zou het eigenlijk. Qua, qua kennis over de islam genoeg moeten zijn. alle zaken. Oké, okay. uh, weet jij misschien ook uh, wiens woorden dat waren? <resultant> Imam? <resultant> Imam Al-Shafi'i, <resultant> Dus wat, wat zei hij precies? <resultant> dus dat zijn de grote woorden die Imam Al-Shafi'i uitsprak. Die zijn ook tijdens de lessen genoemd. Heel uitgebreid hebben we eigenlijk. Gehad over dit hoofdstuk. Heel uitgebreid. Nou. Nog meer? Wie onze Heer is en wie kennis over het geloof. Kan je wat specifieker uitleggen? Uh, als iemand ons vraagt, uh, bijvoorbeeld, wie is jullie Heer, dan zeggen we Allah natuurlijk. Ja. En wat hij voor ons betekent en de naam ook. Oh. Oké, okay, goed. Ja, klopt woorden dat je ook een van de fundamenten binnen het geloof, de eerste drie fundamenten, is dat het verplicht is voor elke dienaar zijn Heer te kennen. Wie nog meer? Ja, dat is ook dus een profijt uh, Dat we kunnen zien hoe de schrijver omgaat met de lezer, de kari. En ook in het specifiek met zijn talamid. In het specifiek met zijn studenten. En dat is dat hij wenst dat Allah Ta'ala zijn barmhartigheid op jou doet laat neerdalen. En... Daar hebben we het ene en ander over verteld. Toen we het hadden over... ...het spreken tot de mensen met goede woorden. Toen hadden we onder andere het verhaal van Moosa en Fir'aun. En spreek tot hem, Fir'aun, met lieve en aardige woorden. En ook zegt Allah Ta'ala... ...en spreek tot de mensen met goede woorden. Dat was dus een voorbeeld daarvan. Naam. Ja. Typ. Alhamdulillah. Dat is uh, naar wens. Uh, vandaag gaan we verder. We hebben nog... Uh, wat ik vandaag heb uh, gepland is... Um, een laatste stuk over het kennen van allah taala en op welke manier je hem leert kennen... En wat zijn deze tekenen? En wat zijn deze scheppingen? En dan gaan we als het goed is. Volgende week. Uh, in details treden tot de aanbiddingen. Dus daar gaat hij een hele lijst opzommen van. Dat voorwaar de aanbiddingen alleen Allah toekomen. Alay lillahi d-dinnul Voorwaar aan Allah behoort het zuivere geloof. Dat betekent dat alle daden, aanbiddingen die voor, uh, van de af'aal ibad van de dienaren en de aanbiddingen van de dienaren alleen voor Allah mogen zijn dat deze ook daadwerkelijk voor hem zijn en dat gaat hij een hele lijst opzommen tawakkul, vertrouwen op hem al inaba, toewijding tot hem raja, hoop op hem al gaw, vrees voor hem enzovoorts deze gaan wij in details bespreken en als jullie, uh, als jullie je nog kunnen herinneren Hadden we gezegd, omdat een van de vragen die werden gesteld ...wanneer is bijvoorbeeld al-mahabba, liefde, wanneer is dat nou shirk en wanneer is het geen shirk? Wanneer is tawakkul bijvoorbeeld shirk, wanneer is het geen shirk? Toen hadden we gezegd dat we een hele uh, aparte les ervoor zouden behandelen, oftewel een boek. Dan kunnen we dit alvast inplannen, want dat zal het ook zijn. We gaan heel uitgebreid praten... Over deze vormen van aanbiddingen. wanneer zijn ze geoorloofd? Wanneer zijn ze muharram? Maar vandaag gaan we ons het laatste stukje afmaken. waarin hij aangaf. dat Allah Ta'ala degene is. die jij dient te aanbidden. en toen hij. als bewijs wou aanhalen. hoe jij, op welke manier jij hem hebt geïnteresseerd. Leren kennen, zij die en als tegen jou wordt gezegd: hoe heb jij je Heer leren kennen? Maar het kennen van Allah Taala, wordt op twee manieren gekend. Eén is wat verplicht is voor ons, en matloobun minna, is dat wij weten dat Hij. De eigenschappen. De volmaakte eigenschappen heeft. En dat hij deze ook bezit. En de schone namen. En tweede is. De hoedanigheid kennen. Waar zijn wij mee verplicht? En de profeten waar hebben ze naar uitgenodigd? Is het eerst alleen. De tweede is niet voor ons. Want de hoedanigheid van deze eigenschappen. En van deze Daden die Allah Ta'ala heeft die kunnen wij toch niet kennen omdat dit boven ons verstand gaat Allah Ta'ala zegt وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ ilma", en zij zijn niet in staat om de volledige kennis over hem te verkrijgen وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْهِ min ilmihi en zij zijn niet in staat om, het, om alles over hem te weten behalve voor zover hij de toestemming voor geeft dus dat is die ma'rifa ma'rifa die verplicht is voor jou te accepteren en te kennen en deze ma'rifa die tweede, de kun en de kevija dat ben jij niet verplicht en nog kom je daar achter want zelfs de profeten die hebben verkondigd voor zover dat gedaan moest worden zonder er iets bij toe te voegen op welke manier kunnen we Allah ta'ala kennen en is het verplicht om deze ayat en de alamat te onderzoeken, de nadar in deze ayat we zeggen dat dit niet verplicht is we zeggen dat het niet verplicht is maar dat het wel aanbevolen is. En soms dat het... heel erg aanbevolen is... wanneer de imam da'af heeft. Wanneer het geloof... zwakte vertoont. En vooral de factoren om hem heen... Uh, hem daarvan afhouden... om Allah te, leer, leren, te leren kennen. Dan dient hij wel te kijken naar de tekenen. De tekenen die wij zo meteen gaan opnoemen. Want elke persoon die geboren is, die zou in principe geen tekenen moeten zien om het geloof in Allah te hebben. Wat zijn er de bewijzen voor? De profeet sallallahu alayhi wasallam) zegt, Kullu mauludin yuladu al fitra. Elke nieuw geboren kind, die wordt geboren op de fitra. En deze fitra is de natuurlijke aanleg. Allah ta'ala zegt, Fitrat allahi lati, fatara al nasa alayha. Natuurlijke aanleg die Allah. Waarop, de mens, waarop Allah de mens op heeft geschapen. Dus een natuurlijke aanleg. die leert ons dat wij allen Allah herkennen. En erkennen. Herkennen en erkennen. In elke zaak vind jij daar een teken. Welke duidt op dat hij één is. Dat Allah één is. Daarom zeggen we, als we een kind op een afgelegen plek alleen achter zouden laten na zijn geboorte. En hij heeft mogelijkheden om te overleven, eten, drinken enzovoort. Hij zou opgroeien door Allah alleen te aanbidden. Dus dan zeggen we eigenlijk, hebben wij deze tekenen niet nodig? Dus we weten het allemaal. Die natuurlijke aanleg, die zegt al tegen ons, er is een schepper. Er is iemand die wij moeten aanbidden. Maar wat zegt de profeet, sallallahu in dezelfde hadith. Maar het zijn zijn ouders, die hem opvoeden, en vervolgens of, op een joodse, of op een christelijke, of op een pure aanbieder religie. Dus dat is wat wij meemaken. Waar bevinden wij ons? Veel factoren om ons heen die deze vitra kapot willen maken. Brainstormen. Dag in, dag uit. En dit hebben wij vaker aangehaald tijdens de lessen. Tijdens biologie. Tijdens biologie. Of zelfs wanneer de kinderen nog klei kleiner zijn. Op scholen. Op onderwijs. Thuis. Op sportverenigingen. Tijdens werkvloer. Zijn er van die factoren die geven. Die geven. Die geven. En wat gebeurt er dan? Dan zwak jij af. Dan heb jij deze tekenen. Juist nodig. De tekenen die jou uiteindelijk naar Allah brengen. Want die fitra is verzwakt. Die natuurlijke aanleg is verzwakt. Vandaar dat deze schrijver ook zegt: En als jou wordt gezegd, en als jij wordt gevraagd: Hoe heb jij je hier leren kennen? Zeg met de tekenen. En ayah betekent alama, een hujja, een bewijs en een teken. Dat is dus een teken. Een argument, sterk staand argument, of bewijs. Dat is een, een teken. Maglukaat, dat is datgene wat is geschapen zonder, terwijl het adem was. Het bestond niet en opeens is het geschapen. Dat is iets wat behoort tot de maglukaat. De schepping. Allah Taala zegt: "Innahu huwa yubdi wa yu'id." Allah is degene die schept uit het niets en vervolgens herhaalt hij dit. Allah Taala zegt: "Huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduh." Zeg: "Is er een van jullie partners die het schept en vervolgens herhaalt?" Zeg: "Allah schept en vervolgens herhaalt." Sahih hebben jullie deelgenoten naast hem die scheppen en de schepping beginnen vervolgens het opnieuw doen? Zeg nee. Allah is degene die de schepping begint en vervolgens het herhaalt. Ook zegt Allah: Ta'ala, أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ is degene, zeg, is degene die schept hetzelfde als degene die niet schept ook zegt Allah ta'ala hebben jullie iemand naast Allah die jullie voorziet uit de hemelen dus deze en tedbier en het bevel geven, dat komt aan Hem toe. Wat zijn zijn scheppingen? Verschillende soorten scheppingen. Al datgene wat jij ziet in de hemelen, in de aarde, dat is datgene wat Hij heeft gecreëerd. Dat is Zijn macht, dat is Zijn sultan, dat is Zijn. Zien zij dan niet datgene wat Allah heeft geschapen in de hemelen en aarde en in zijn heerschappij? Wie kan mij, alvorens wij doorgaan, kijken of jullie erbij zijn, wie kan mij een voorbeeld geven van de schepping die Allah heeft gecreëerd? Dus een voorbeeld. We praten over magluqaat. Iemand die wil van jou dat jij hem de weg leert kennen, die leidt naar Allah, naar zijn tekenen. Dan hebben we het net over tekenen gehad. Maar we hebben het ook over magluqaat, de schepping. Een voorbeeld van zijn schepping. De hemel en de aarde. De hemel en de aarde. Allah Ta'ala zegt... ا انتم اشد خلقا ان السماء زاي لي مولي كرتشبه دان دهمله بناها we hebben deze gebouwd dus de hemelen en aarde والارض بعد ذلك طحاها والارض بعد ذلك ضحاها طو... ضحاها نعم Ik heb een andere vers gaan. gehaald. In ieder geval, de aarde en de hemelen. Wat nog meer? Wat heeft Allah nog meer gecreëerd? De nacht en de dag. De nacht en de dag. En we gaan deze vier zometeen allemaal behandelen, want die staan precies ook vermeld in het boek. Wat nog meer? Wat is nog meer gecreëerd? Het leven al خَلَقَ الْمَوْتَ Haya. Degene die de dood en het leven heeft geschapen. Surah? Al-Mulk. De zon en de maan. Daar gaan we ook zo meteen over praten. Over de zon en de maan. Want deze zijn gigantische scheppingen die Allah Ta'ala heeft gecreëerd. Dat is precies wat hij zei. De tekenen behoort onder andere de nacht en de dag. En de zon en de maan. Wil je wat zeggen? Nee. Ik zag hier, oké. Okay. De nacht en de dag. Als we het hebben over de nacht. Eerste vers, welke bij mij opkwam. In surah al qasas In surah al qasas vermeldt Allah Ta'ala. Praat hij over deze twee scheppingen. De nacht en de dag. En het zijn verzen om er bij stil te staan. Het zijn verzen om deze te dabbur en deze te Het overpeinzen van deze verzen is iets heel moois. Allah Ta'ala zegt, Kul ara'aytum. En ja'alallahu alaykum al-layla sarmadan ila yawmil ilahun Men ilahum gairullahi bi bidhiyya. ajib Zeg, als Allah Ta'ala voor jullie de nacht zou aansturen en deze nooit zou veranderen, oftewel het blijft voor eeuwig nacht. Het blijft voor eeuwig nacht. Is er iemand naast Allah ...die licht kan geven? Is er iemand die licht kan geven naast Allah? Hebben jullie een Heer? Hebben jullie een God? Hebben jullie iemand die dat kan doen? Er is niemand. En tot zijn tekenen behoren de nacht en de dag. De nacht en de dag zijn tekenen. Tekenen. Maar deze tekenen, wanneer deze niet worden gezien... ...dan... Ben je iemand die gafel is? Ben je onachtzaam over zijn tekenen? En deze hebben we vaker aangehaald. Abu Dhar radiyallahu anhu. Zijn vrouw werd gevraagd over de aanbiedingen, die ibadat die Abu Dhar vooral deed. En vooral verrichtte. En zijn vrouw antwoordde niet dat hij veelvuldig bezig was in het gebed. Al had hij deze ook. Maar waarmee hij uitblinkte, is dat hij vooral de fi Dit behoort tot een van de ibadat, aanbiedingen. Dat hij veelvuldig de schepping van Allah overpijnst. Is de nacht een schepping? Zeker wel. Wie overpijnst de nacht? Wie overpijnst de nacht? Stel je voor dat het morgen niet dag zou worden. Hoe zouden we ons voelen? Kijk daar oude billen in, in, in, in, in, in verschillende landen, onlangs hebben jullie meegezien hele plek is rood van vuur. Allemaal brand. Die mensen zien niks. Het moet ochtend zijn, ze zien niks. Het is gewoon, nacht blijft nacht. Of op sommige gebieden, dat het een half jaar nacht blijft. En een half jaar daglicht. Het is een teken. En deze teken zou je pas begrijpen wanneer het weg zou gaan ook zegt Allah Ta'ala: ja Zeg als Allah de dag zou aansturen zonder deze te wijzigen, dus dat het alleen maar dag zou zijn. Is er iemand naast Allah die in staat is om de nacht te creëren? De nacht en de dag zijn twee grote ayatain. Of ayatine. Waarom? Omdat tijdens deze twee momenten de daden van de dienaar plaatsvinden. De volkeren voorheen zijn gekomen tussen de dag en de nacht... De volkeren voorheen, of de volken... die waren vernietigd. Die waren in de nacht en de dag aanwezig... maar die zijn er niet meer. Allah Ta'ala zegt... وَقُرُونَن بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا En heel veel eeuwen die tussen hun kwamen... tussen Saad en Thamud... al deze volken... zijn vernietigd. Allah Ta'ala zegt... وَكُلًّا ضَرَبَنَا لَهُ الْأَمْثَالِ En voor elke van deze volken... Hebben wij een gelijkenis gemaakt. Wa kulen En elke van hen hebben wij vernietigd. Dus kijk, behoort dit dan niet tot de tekenen van Allah Ta'ala? Fir'aun, Qarun, Aad, Thamud, Salih. Al deze volken, al deze profeten. Die waren er. En die verbleven in de nacht en de dag. Vervolgens de dag en de nacht gaan door maar die volken bestaan niet meer dus dat is een teken dat het blijft doorgaan ila en Yesha Allah de nacht en de dag die blijven voortgaan totdat Allah het niet meer zal laten gebeuren dus het is een ongetwijfeld een teken Allah heeft de beste gelijkenissen maar stel je voor of, het is niet iets voorstellen, het is iets wat al dagelijks gebeurt. Je treedt een kamer binnen die volledig donker is. Hij is volledig donker, je ziet niks, toch? Maar wanneer je op dat knopje drukt, dan zie je opeens verlichting. Sta je niet bij stil, dat Allah Ta'ala dagelijks dit zonder enige moeite overal in de wereld reguleert. Die staat daarbij stil. Terwijl Allah Ta'ala zegt... En Allah heeft de hemel en aarde geschapen in waarheid. Waarom zegt hij hier... Dit is waarlijk een teken voor de gelovigen. Een van de vitten, een van de rampspoeden, Een van de beproevingen waarin iemand kan vervallen... Is dat hij, dat hij de hemel en aarde ziet... Zonder dat hij doorheeft... Wat het beschikt aan enorme tekenen. Dit vers. Surat al-Ankabud. وَخَلَقَ In waarheid. Dit is een teken voor degenen die geloven. Waarom die geloven? Degenen die zich laten vermanen door zijn tekenen. Dus de nacht en de dag zijn ongetwijfeld. Een van zijn... Tekenen. Vervolgens zegt hij, Rahim ta'ala, en de zon en de maan. Dat behoren en zijn tot een van zijn grotere tekenen. De zon die licht geeft en die verlichting geeft. En zonder deze verlichting zouden de mensen niet kunnen werken. Zouden de mensen niet hun arbeid en hun doelen kunnen behalen. Als het alleen maar dag zou, nacht zou zijn. Dus deze verlichting, de zon... Die is juist een hulpmiddel om het te vergemakkelijken voor de dienaren. Allah Ta'ala zegt... En we hebben de dag gemaakt als een proviant. Oftewel, daarin zoek jij je proviant. Maar wie is degene of de een van de scheppingen die ons daarbij helpen met de wil van Allah de Zoon? En kijk op sommige gebieden en sommige landen en sommige plekken. zeggen ze we hebben tekort aan vitamine D. Vitamine D. Elke tekort, tekort, tekort. Iedereen heeft tekort. Of niet? Maar waar vind... Of men bevindt zich de vitamine D, zeggen ze. Vooral in de zon. En heel de billen, het gaat zo ver. En verder. Dat ze zeggen dat ik ben geen dokter. Ik zit niet in de wetenschap, Maar ik wil wel koppelen aan deze teken. Deze vitamine D zorgt voor hele nare en verschillende medische problemen. Het sluit op elkaar aan. Dus zie de gunsten van Allah Ta'ala. Dat is één voorbeeld. En niet alleen dat. Maar maandenlang is het hier wintertijd. Half vijf. Je ziet niks meer. En dan wanneer de zon komt. Ga je oudu billah ta'asihi. Wanneer de zon weer aangebroken is. En tot negen uur kan je buiten zitten. Ga je oude billah muharramaat verrichten. Kijk hoe jij niet. De gunsten van Allah Ta'ala inziet. De zon. Die je dagelijks ziet, Maar dan ga je hem juist gebruiken om haram zaken. Ga je zeggen, ik ga op het strand. Ik ga op dit. Terwijl voorheen. Je dacht, subhanallah, wanneer komt de zon weer? Dus in ieder geval. De zon en de maan zijn creaties van Allah Ta'ala. En deze zijn vaak in de Koran genoemd. De zon en de maan. وَشَمْسُ li لِمُسْتَقَرِّهَا dus wat Shems, die loopt. De maan loopt in haar bepalende baan. Vast bepalende baan. Zo so heeft de Almachtige de Alwijze bepaald. ook zegt Allah over de zon en de maan. En de zon en de maan, die lopen haar vaste banen. En de zon is niet in staat om de maan in te halen. En de maan is niet in staat om de zon in te halen. De zon is niet in staat. En het past niet, de zon, om de maan in te halen. Alles loopt. Volgens een vaste structuur. Gezegend is Allah de beste der scheppers. Allah zegt. Zegt dit is de schepping van Allah. Laat mij zien wat jullie hebben geschapen naast hem. Dus de zon en de maan die zullen zoals nu grote licht enzovoort geven maar op de dag des oordeels zal deze die bal zal weggaan de verlichting zal weggaan van de maan en van de zon Allah Ta'ala zegt وَغَسَفَ الْقَمَرَ al-qamar, en dat de de دهَبُهُ de licht en de verlichting van de maan die zal weggaan en ook wordt overgeleverd in Tafsir al-Bagawi dat de zon en de maan als kleine balletjes bijeen worden gebracht in het hellevuur. In het halfuur. Waarom? Omdat degenen die het hebben aanbeden in het wereldse zullen inzien dat het waarlijk allemaal valsheid was. Want nog de zon, nog de maan worden aanbeden. Het zijn slechts tekenen van Allah. Maar worden die aanbeden naast hem? Nee. Vandaar zijn woorden. wa wa-la-lil-qamar. En onder zijn tekenen worden de nacht en de dag en de maan en de zon verricht en aanbiedt nog de maan nog de zon. Nog betekent niet. Dus deze tekenen. Die zullen op de dag des oordeels als twee kleine balletjes worden gebracht, zodat de bewoners van het hel zullen inzien dat het allemaal vals was wat zij hebben aanbeden naast Hem. En dit is in principe, dit is in principe voldoende, alvorens wij inshallah uh, volgende week beginnen met deze vormen van ibadat. Verschillende vormen, omdat we hebben gezegd dat Allah de Heer is, Rab, en Hij is al Abu, degene die wordt aanbeden, Welke aanbiddingen komen Hem dan toe? Daar gaat Hij dus over praten. En dat zal allemaal zijn, inshallah, volgende week. Vraag Allah subhanahu wa ta'ala om het van ons en van jullie te accepteren. En ons om te doen laten ذل سلاحه دعوانا ان الحمد لله رب العالمين